Wij staan nu op de pagina 45, mem de linker kolom. Nu gaat u ons uitleggen. Regel 1. Bejuradwarim. Uitleg van woorden. Zoals gebruikelijk als u dat doet. Bejuradwarim. Uitleg van woorden. Punt. En nu zeer aandachtig, wat je ons vertelt. ki eilogatánod, shel twee, houtjeot, liefnei ga kados baruhu, lemavarei vahu alma, hen dri, kmo alijat man lekabeli Mika Doos, Mad, Leota, Hakoma, Fir, Hashayahad, Lemidata, Shell, Haot. Hier kunnen we een puntje zetten. In plaats van de coma kunnen we een puntje zetten. De heer de regel erg speciaal, want hier zit de essentie eigenlijk, van al dat, van het hele boek OTJ. Van alles wat we nu leren, tot het einde van het, we hebben nog misschien acht pagina's, of zo, ja, zo is te gaan. Het hele stuk, hoofdstuk van OTJ. Letter. Ki had aan nood, van deze argumenten Scheel twee oude van de letters. a kadosh baruchu voor de heilige gezegende zij. Lemeware, lemeware vogu aima om door hen de wereld te laten scheppen. Hen, de drie kmo aryat man, die zijn, die argumenten dus, die zijn net zo als het opstegen van man. Als gebed. Ja. Le Kabel, Le Kabel, Mehakados, Baruch, Hoemade. Om van de Heilige gezegend is hij, te ontvangen. Dus de mannelijke man is, ma, is vrouwelijke wateren. Gebed is vrouwelijke wateren. En bevrediging van het gebed heet mannelijke wateren. Ja Dus dat betekent van boven. Wat van boven komt, is mannelijke ver, verwateren. En van onderkomt is een vrouwelijke water. Deel? Dus wat zij allemaal, die letters, nu komen steeds bij de schepper om uh, hem te vragen, om door hun eigenschappen de wereld te laten scheppen, zeg die, dat is net als man, ze brengen gebed als het ware aan hen, en hij geeft hen maat, hij geeft hen als het ware antwoord op hun vraag. En vertelt hen ook over hun eigenschap. Oké. Okay. Dus dat is dan, zegt hij dan, zoals het opstegen van man hun argumenten. Le Kabel, Miaquadoz maat. om madden te ontvangen. Onthoud het. Man en madden. Om man, om madden te ontvangen van boven. Le Ota, Hakoma, voor die voor dat niveau, zegt hij, vier, welke niveau, betrekking heeft, op die, of die, eigenschap, ja, op die, of een andere eigenschap, oké, okay. uh, vier, na vier, heb ik een punt gezet, over, voor, voor twee woorden voor het einde van de regel vier. Duidelijk of? Dus antwoord, antwoord. Antwoord van boven komt als het ware als maat. Als antwoord wat gerelateerd is aan, de, aan het aanvraag. Ja? oké okay. Dus de, laten we zeggen, de schepper antwoordt aan, aan, aan, aan een letter... Volgens haar eigen eigenschap, geeft hij ook haar antwoord. En dat is als mad, als uh, bevrediging van, ja, uh, geven van uh, zegening, etc. Vertellen over haar eigen eigenschap. Weet je hier, Hanahagat vijf, hazon, shehem Hamashpiim, eleolam zes komat made, paat, Kijk wat is En het bestuur van Zon zal zijn, want wie komt bij hem voor de schepper? Komt de Zon. Zeer en pinnen, eigenlijk. Die letters, wie zijn die letters? Dat is zeer en malchut. Dat zijn die letters. Die komen dan voor de schepper, voor de bina. En, en ze worden eigenlijk ze worden van die bina geboren. Ja? Maar ze komen als het ware naar hem toe door hun eigenschappen. En ze verkrijgen dan van boven de madde, de, zeggen, het antwoord, de kracht. Dat overeenkomt met hun eigenschappen. En die kracht wordt dan doorgegeven door die zoon, door die letters. Naar alle andere regionen, lagere regionen. Dus, weet je hier, Hanahagaat 4, de laatste twee woorden. En het, het bestuur, bestuur zal zijn, 5, bestuur van zoon, van Zeeranpin en Dus zal zijn. Shem, amaspieim elaolam, welke bestuur zei, welke bestuur zei doorgeven aan de wereld, amaspieim shelolam, waarbij ze dan de wereld geven aan de wereld, dus alles wat eronder staat, eigenlijk, bina hoe heet het, briae tsira vasia en dat zal zijn dan in het aspect van zes, komaat, made, amospaat, alota, aot. Dus, wat hij zegt, dat de kracht waarmee die of de ene of een andere letter uh, uh, overvloed geeft aan de lageren, bri'a, etzer, etc. dat komt in overeenstemming met die madde wat die of een andere letter ontvangt van de schepper, bij haar Oké okay. Nog een keer. Dus een letter, letter komt met een argument. Elke letter komt bij de schepper met argument. Nou, ik heb die, die eigenschap, en uh, ik, uh, het is goed voor jou, voor de Bina, om de wereld te scheppen door mij. Ja, en de wereld is dan Zerampien, en, en uh, uh, uh, vanaf Zerampien en, en naar beneden is de wereld heet. Ja, en de schepper die uh, hoort, verhoort haar, en die geeft haar adequate, uh, ad een adequaat antwoord, ja, op haar, een antwoord dat overeenkomt met haar eigenschap van die of die letter. En wat zegt die ons? De hele bedoeling van, de hele van dit artikel is dat de, het antwoord wat een letter verkrijgt van hem, die zegt uiteindelijk die letter, nee, ga naar je plaats ofzo. So. Maar dan zegt hij dan, geeft hij dan ook motivatie, waarom? Geeft ook het antwoord, waarom? Niet door die letter of die andere letter, hij wil de, de wereld scheppen. Ja? Maar hij zegt dan bijvoorbeeld, kaf, sta ga op je plaats, sta anders doen. Dat, die, dat antwoord van de schepper is dan de kracht die die letter neemt van hem wanneer zij de schepper verlaat, de Bina. En dat zal met die kracht gaat zij dan de lagere werelden uh, zeg je dat, be, begiftigen. Eigenlijk? Dat is het de, de principe waar wat hij het over heeft. Anders dan begrepen we het eigenlijk. Begrepen we dat, wat is dan? Een letter komt daar, dat iemand vertelt, dat is net een sprookje. Een ja? letter komt dan voor de schepper, en die dan dat. En 2000 jaar uh, heeft hij eerst, voordat hij de wereld schiep, dat heeft die 2000 jaar, even met hen, even <coughs> zo een beetje, ver, uh, zich vermaakt. Zo met hen, en allemaal net een sprookje. Zo schreef zoger om, om, ...alleen maar... ...degene... ...laten proeven van het geestelijke... ...die daarvoor al... rijp zijn, duidelijk... ...maar de anderen niet, om niet te laten... ...iemand, wat we zeggen... ...niet te laten uh, aan, een varken, of zeg je, aan een varken... ...een gouden... ...een gouden ring in haar neus... ...in zijn neus... Uh, ...opzetten ofzo, dat is niet nodig... ...als een mens erom niet vraagt... ...om, dan moet je hem ook niet niet, ja, niet lastig vallen in de mensen, hij is nog niet klaar daarvoor, daarom Zogar beschrijft allemaal van die in de taal, een beetje zo, es, net zoals es, Esopus, Esopus taal, een beetje, een beetje zo bedekte termen. en hij nu, die die vertelt ons wat de zin is van die, van die, uh, van het, die verzoeken van die letters, en het inwilligen van hun verzoeken. Zes naderpunt. punt. Zeifen Injan in jan tschuvato shelekados boru ot we ot acht mikav bet autiot de zon hu Fhinat horadat made nechen Vietsiat komat aor leshato shato aman, tien, oot, we, oot, en kunnen we hier ook een, een puntje zetten. Ja? Hier tien, na één, twee, drie, vier, na vier woorden kunnen we ook een puntje zetten. Het is niet erg dat we een puntje zetten. Uh, dan ver, ver, vergemakkelijken we ons, verdelen we nog in, in stukjes, ja. Verdeel en heers, ja, maar op een, op een koschere manier. Op een koschere manier moet je ook <coughs> verdelen en heersen. Oké, okay. dus uh, zes. De, het laatste woord van de regel zes. En hey, we zagen het, niet. Geweldige onthulling wat je ons geeft. Zes. Na het punt. Na de punt, sorry. We gaan en zo. Zeven. En zo is ook, and so is het -eh -so -ant antwoord van de heilige gezegende zij, die binadus. lechol otwe aan elke letter, zijn antwoord is aan elke letter, mi acht, mi kaf bet de zon van 22 letters van zon, van zeer en, en maalgoed. Hoe, dat is, dus het antwoord van hem, hoe, genaad, horadat, mat is het aspect van het afdalen, doen afdalen van madden. Dus van mannelijke water, en van boven. Zijn antwoord is, van boven geven, de, de maat. Zo so is het ook de, wanneer de leraar en leerling, uh, als een leerling bijvoorbeeld een vraag stelt en dan de leraar geeft hem antwoord precies op dezelfde manier gebeurt als bij de schepper en de letters want ja maar natuurlijk de, met één verschil dat de schepper weet al alles <coughs> weet de eigenschappen terwijl de leraar alleen die hoort een vraag nee nee hoort een vraag en die, die als het ware heft hem omhoog zelf, dus als het ware, wat gaat gebeuren, hoe gaat het gebeuren, wat is de hele, wat is het, de hele procedure van vraag en antwoord, eh, vraag stellen en antwoorden geven tussen leerling en leraar. Lijkt wel daarop, maar eh, de leerling, een leerling, die stelt een vraag. Ja? En wat doet dan de leerling? Die dan pakt deze, de vraag van zijn leerling, en niet direct geeft het antwoord, want het antwoord moet zijn, het antwoord dat oor, dat rijmt, let, we moeten ook leren daarbij, wat we nu leren, het antwoord moet rijmen, overeenkomen met de vraag wat de ander stelt, niet alleen uh, intellectuele uh, antwoorden, zoals in boeken staat, maar, jij moet, jij, dat begrijp goed, ik op letten. dan de leraar moet de vraag, de vraag, via zichzelf, in zichzelf opnemen, verder omhoog geven, net als ik mij, alsof ik zelf de vraag stel aan een hogere. Ja? En dan komt een antwoord, en dan moet je dat antwoord geven aan een andere. Duidelijk, het is niet iets wat logisch, moet het allemaal zo zijn als in boekje staat. Maar het is zijn tekort. Hij stelt een vraag, duidelijk. Het is zijn tekort. Ik kan hem uitleggen, zo so, misschien uh, drie uur kan ik hem uitleggen wat op zijn vraag. Maar ik, wie ben ik om dat te doen? Ik weet niet zijn behoefte. Duidelijk? Twee vragen stellen een vraag. De ene stelt een vraag. Op die manier, een andere steet heeft een ander, ander, ander uh, uh, tekort. Eigenlijk Dan moet ik zijn tekort in mij opnemen. En ik ga dat verder met mijn Extra weer omhoog naar mijn leerlingen, naar mijn, sorry, naar mijn leraren, wat ik had geleerd, zo, en andere dingen, wat allemaal ben ik opgebouwd of wanneer denk ik. En ik ga daar naartoe geven. Dan van boven komt antwoord niet aan mij, aan hem. Dus aan mij, via mij komt natuurlijk, maar het komt een antwoord, madde, komt voor hem. Maar natuurlijk, ik ontvang natuurlijk mijn portie van het de de, de, de ant, antwoord van wat van boven gegeven wordt aan bijvoorbeeld aan Keesjaan. Jij ontvangt dan jouw portie, wat ik dan mijn mond open doe, is niet van mij, is niet mijn antwoord. Eindelijk? Maar dan is het antwoord wat jouw behoefte dekt, op dat moment. Vergeet je dat? En niet dat ik jou dan vertel een hele de waarheid zelf, allemaal, dat is niet de bedoeling. De bedoeling alleen dat ik alleen maar die, in die mate van boven aantrek eh, ja, de kracht antwoord op je vraag. Ja, als het ware wat jouw behoefte, jouw tekort dekt. Duidelijk? maar het over een drie, drie, maanden, drie maanden later, je kan me een vraag stellen, dat het kan op een heel absoluut ander niveau zijn, je kan op, precies dezelfde vraag stellen, over drie maanden, en dan wordt het een heel ander antwoord gegeven, David, het kan over drie maanden, een antwo ander antwoord ge aan, gegeven aan jou, niet dat het helemaal, uh, helemaal, maar toch wel anders, ingekleed, en zo zegt hij ook dan dat, over de schepper, dat de schepper, de, de, de Bina, zoals we weten, die geeft aan elke letter een antwoord gerelateerd aan die man, man, aan de vrouwelijke wateren. Alles wat, wat of ieder die vraag stelt, die geeft als het ware mannelijke wateren brengt die omhoog. Eigenlijk? En die, wie de antwoord geeft, die geeft dan van boven, haalt die dan mannelijke water. Ik bevind mij de hele dag in dat soort uh, uh, vrouwelijke wateren. Als ik met zoger bezig ben, heb ik geen kans. Maar ik leen le mij daarvoor. Deidelijk? Waarom? Het geeft mij leven. Deidelijk? In plaats van dan om, om even als pauw lopen, dat ik weet iets. Vanzelf, maar dan probeer ik mezelf dan voor, ten aanzien van wat. Op die manier moet je ook doen. Steeds moet je dat soort dingen zien relaties weer. Ja? Net zoals die man hebben gezegd. Dat thuis is hij dan huis, huisvader. Ja? een Strenge meester. Maar op zijn werk is hij dan werkt hij dan bij Philips ergens. dan is hij dan even. Heeft hij dan onderdanen ten aanzien van zijn baas. Etc. Het zijn allemaal relaties. Uh, van wat even. Okay. Dus wat zegt hij ons? Dat de nog een keer, zes, ja, of we zijn al verder, zes nog een keer. We gaan in Jan Shuvato en zo is ook het antwoord van de Kadosh baroogu, van de heilige gezegend is, he, he, legoi, tot elke, aan, elk letter, acht. Mi, kaf, bet, ot, jod, de zon, van tweeëntwintig letters van zon, van zon, pin, en nu, hoe v'chinaat horadat maat, dat is dan, zijn antwoord is het afdalen van madde mannelijke wateren. 9. Wie het ziet, komat ha oor le en het uitbrengen van een niveau van het licht, lesaato le, le van wat, dat welk licht past op dat moment. Bij die in die letter, ja? Dat is het antwoord van de schepper. Dus qua krachten is het alleen maar, het antwoord betekent de kracht wat, eh, als het ware, eh, geeft aan die letter, de kracht van de letter, de letter doet een kracht omhoog komen, en daarop komt een andere kracht, wat haar, als het ware, eh, bevatting geeft. Dat is het. Beshiur Haman, dus in de mate van die man, in de mate van het gebed of de vrouwelijke wateren, Shehaal daar kol-odwe od, welke welke elke letter doet omhoog stegen. Ja? In dezelfde mate ontvangen zij van de Schepper maat het antwoord van de Schepper. En maar geeft ons die Rabbi Rav Hamenuna ha Saba die dit artikel had geschreven, die geeft het, omkleed dat, met de krachten van die woorden, et cetera, et cetera. Hij was zo groot, dat zelfs Shimon Bar Yochai, vaak zegt, dat heb ik geleerd, bij Rab Saba. Zo groot, dat was een hele man. Oogas komat haor, het gila, Elf, Legalot, aanhaga Haga, En wanneer het niveau, en wanneer het, de traptreden, het niveau van het licht, eh, begint zich te onthullen, nee, begint onthullen de, het bestuur in de wereld. Dus wat, wat de schepper geeft aan licht, aan die maat, die gaat naar die letter, en die letter gaat dat uh, dit bestuur van de schepper, als het ware, doorgeven in de wereld. En zegt hij dat wanneer, wanneer dus dat, dat licht, dat, port, dat portie, die portie licht begint zich te onthullen uh, qua bestuur in de wereld, <coughs> Chuato, dan, zegt hij, dan wordt gehoord het antwoord van de schepper Lota Antwoord van de schepper aan die, aan die, of die, of die letter. Het is wel niet zo, hij beschrijft het wel, het is niet zo eenvoudig. Wat hij bedoelt, de letter komt bij hem op de audiëntie. Ja? Zij geeft haar man, haar. Vraag. Hij geeft haar antwoord. En het antwoord wordt, wordt gehoorbaar, hoorbaar, komt tot, als het ware tot de oren, wordt in, wer, in werkelijkheid, wanneer dat licht verder zich verspreidt in het bestuur naar de lagere wereld. En dan wordt het gehoord welke. Welke? Okay, Wat well, het antwoord? Het antwoord van die aan die die letter. Kom wel. Ki niglata. Ik had verder Ki niglata. Ki niglata. I iya Dertin lehanhig hig haulam be Muhammad ahizash alekli Oh, waarom so dit? Kijk. Hij geeft antwoord aan de letter. Laten we zeggen aan een van die letters. Zij gaat dan, wanneer geeft je antwoord? Hij geeft antwoord en het antwoord gaat ze dan gebruiken om uh, verder, als het ware, dat licht doorgeven aan de lageren. En dan, wanneer ge, zij gaat dat de kracht wat ze ontving van de schepper doorgeven aan de lageren, dan wordt wat hij ons vertelt nu, kini niet laten, want nu wordt dan onthuld dat onvermogen, on, het onvermogen van de letter om eh, bestuur uit te oefenen in de wereld vanwege het aangrepen van de klipa in aan die, in die eigenschap van die letter. Kijk, nog een keer. Het is niet eenvoudig, maar het is wel handig om dat, is wel nog even, dat we nog een keer doen. Dus er komt een letter bij hem. Vraag bij de audientie. Hij geeft antwoord. En wanneer dat antwoord, wanneer dat antwoord komt in werking. Wanneer wordt het hoorbaar. Wanneer dat, die letter gaat hem uh, toepassen als het ware. Die gaat hem dan uh, dat licht wat zij ontvangt is antwoord. En zij gaat het doorgeven aan, aan de lagere werelden. Ja, aan de volgende traptreden. En dan bleek dat wel dat de kracht wat zij ontving van hem, dat dat dat, uh, dat wanneer zij dat licht van de schepper ontvangt, zij geeft het verder, dan ziet zij, men ziet, men ziet dat het on, dat het onvermogen van die letter om het bestuur bestendig te maken. Eindelijk? Dus men ziet, wanneer men doorgeeft dat in de lagere, ziet men dan dat dat door die kracht, die kracht is dan niet genoeg, maar dan die kracht wordt dan wordt onthuld in het licht, door dat licht van de schepper, wordt onthuld het onvermogen uh, van die eigenschap, van die, die, die betreffende letter, om, uh, uh, om door haar te laten de, de schepping. Uh, scheppen, waarom de letter ontvangt het licht, antwoord, en die geeft naar beneden, een lagere ontvangt dat, en daar bleek het dan tekort. kort dat licht gaat naar beneden, bleek tekort dat door, door het doorkomen van het licht het licht komt door die en die letter ja? het licht komt door die letter naar beneden en dan blijkt het wel dat het tekort is de tekort veroorzaakt niet aan het licht, God vergoedde, maar aan die letter, de eigenschap. de, kijk, de, de, de letter, en laten we naar een of andere letter, doet er een toe welke. Zij gaat dat antwoord van de schepper, het licht, naar beneden door, door, door door, doorlaten. En zij gaat het doorlaten door wie? Door haar eigen filters, ja? filtratie, door haar. En wanneer het komt door haar eigen filters. Ja? Dan is het door, dat is net als door een prisma, door een bepaalde lichten, die komen door haar, en dan veroorzaken ze beneden toch wel aanzuigen van klipot, onreine krachten. En dan blijkt het wel dat die letter ook bewust wordt, dat door haar de wereld niet geschapen kan worden. Duidelijk? Dus hoe weet de letter dat, dat zij toch niet door haar de wereld niet geschapen kan worden. Niet alleen door het verhaal dat de schepper haar vertelt. Die, dat uh, jij, door jou kan het niet, omdat in jou zit het vernietiging. in jou hebben geleerd. Ja? Dat, dat zijn allemaal woorden, natuurlijk is het zo. Maar hoe dat mechanisme werkt. Dat het licht als antwoord komt op haar. Ja? Van haar komt een, een vraag. Als het ware een licht omhoog. Omhoog, geef, antwoord en van boven komt antwoord, nee. antwoord als licht, en het licht komt door haar heen, door die letter heen, door haar vorm, ja, he, letter he bijvoorbeeld, door haar heen komt, door haar, door haar half, door al haar configuratie van die letter, komt naar beneden, duidelijk, en die komt daar naar de lagere wereld, en dan blijkt het wel dat het wel te kort is, door haar, door de filtratie, door het licht dat als filtratie naar beneden komt, dat daar zien, voelt men wel dat het klipot zijn, dus de onreine krachten zijn er, die dan gaan aanzuigen aan die kracht, die dan door het, bestuur, door het bestuur van die en die letter, naar beneden komt, naar lagere, dat daar tekort ontstaat, en daardoor gaat de letter, waardoor die tekort ontstaat, zij geeft het als het ware aan haar kinderen, aan lageren. En ze voelt dat zij huilen nog steeds. Dat zit daar niet genoeg vitamintjes. Niet genoeg uh, zeggen, uh, voedingsstoffen, etc. Dan voelt ze wel, naar nou, haar borst, dan zijn haar melk is niet zo, niet zo goed of zo. Dat soort dingen. Dat duidelijk? Dat is wat hij ons vertelt. Ja, een beetje zo'n mechanisme duidelijk, ja. Dus door het licht, licht komt, het, als antwoord naar de letter... Die gaat door de letter, door de prisma van de letter naar de lagere. En dan wordt zichtbaar dat uh, de klipoot aankleven an, aan, uh, aan, aan de eigenschap van die letter. En daarom ziet ook de letter zelf dat door haar de, de wereld niet geschapen kan worden. Waarom niet? Uh, omdat zij kan niet waarborgen dat, dat zij zouden door haar eigenschap zou dan dat de wereld zou tot de uiteindelijke correctie komen. En dan gaat ze verlaten de schepper, als het ware. Ze gaat naar haar eigen plaats. En zij is tevreden met haar lot, dat ze weet haar eigen <coughs> plaats. we gaan, we gaan nog even verder afmaken. Dat. Hier zit de enorme bevatting wat hij ons vertelt. Eh... Uh, Oor en Ook nog een keer 10 Dus tien, tien, na de punt, wat onze ons denkbeeldige punt, een de, denkbeeldige punt die we hebben gezet, na de na de vier worden. Ook als je komaat haar oor, het gila legalot legalot haar nagara baalam Zoals we net een beetje geprobeerd te vertellen. En wanneer de het niveau van het licht, wat van boven kwam, ten aanzien van die letter, begon onthullen het bestuur in de wereld. Hinei as, dan, zie hier, dan, nishma tshuvato, dan wordt gehoord het antwoord, twaalf, selakadosh barogu, het antwoord van de heilige gezegende zij, leotaha od, aan die, die of die letter. Kie, waarom? Twaalf na, na de koma, Kie nie glata, I, Je glata, Want het is onthuld, Haar onvermogen, Dertien, Lehan hiege, Haulam, Om de wereld te besturen, Mechamata achiza, Vanwege het aangrepen aanzuigen. <onvermogen> Schella <tog> klipa, Van de klipa, Van de onreine kracht, Vertien, Bamidata, aangrepen de, van de klipa aan haar eigenschap. Dus haar eigenschap is niet voor 100% oké. Okay. Basot in het geheim van zelo madzea in het geheim van het principe dat het ene heeft de schepper, maar het ene tegenover het andere heeft de schepper geschap. Goede, het het systeem van reine krachten. Het systeem van onreine krachten. Ik heb nooit vergeten dat. Aan de ene kant, aan de rechterkant, het systeem van reine krachten. Dus chassadim. En aan de andere kant, het systeem van onreine krachten. Natuurlijk is beide krachten zijn, zijn goed wat in het heilige zijn. Ja, aan de ene kant is chassadim. Aan de andere kant is dim. Allemaal beide zijn heilig. Maar de uitwerking van die, Kijk met op. In de wereld, dat zijn die twee krachten absoluut heilig. Ja, dus aan de rechterkant hebben we wat? Chassadim, ja? Barm, uh, genade. En aan de linkerkant hebben we din, gestrengheid. Beide zijn absoluut functioneel. Beide zijn heilig, beide zijn goed. Alleen de ene, die manifestatie van de kracht van de rechter, aan de rechterzijde, dus de genade. Is een manifestatie is... Uh, uh, ja, als het ware uh, ontvankelijk, uh, warm, etc. ja. Yeah? En de linkerkant is wat gestrengheid. Is ook nodig voor het functioneren, voor het normale uh, functioneren van het heelal die samenhang tussen die twee. Niet alleen uh, uh, genade is niet genoeg. Aan de andere kant bestaat die, die gestrengheid. En die twee zijn allemaal heilig in het in absoluut. maar wanneer wij komen naar Bria al, daar bestaat al een flinke systeem van onreine krachten, dus onreine krachten zijn niet de DIN zelf, dien die als, als het ware die twee heilige krachten, maar aanleunend als het ware aan de linkerkant, aanleunend aan de dien, dat is dan de onreine systeem van krachten, Eigenlijk? onreine werelden, aanleunend aan din ja en niet de dienst zelf de dienst zelf is, is, is goed Heel? en dat is wat hij zegt ons dat bij het uitoefenen van die van het bestuur in de wereld door de eigenschap door eigenschap van die of die letter daar bleek dat dat aan de eigenschap van die of die letter wordt aange aangezogen, uh, de klipa, wordt, uh, wordt aangezogen. Bestond, uh, in het geheim van het ene tegenover een andere de schepper heeft geschapen. En dan bleek het, dat alle 21 letters hebben een parallel in, de onreinig, in het onreine systeem van krachten. Ja? Behalve, aan het, einde van dat, bijna aan het einde van dit artikel, de letter BED. En de letter bet is brachag, zegening. En daartegenover bestaat niets. Ik kunnen wel zeggen dat het vervloeking, maar het is niet dat. Dat bestaat niet. Dus, We zullen zien waarom niet. Dus die bed, en daarom door de bed werd de wereld geschapen. Hoe weten wij? Door de bed werd de Torah geschapen. Breshit, Breshit, Bareil. Maar Alef is toch wel belangrijk. We zullen zien dat Alef toch zal aan, de, aan, het, aan het hoofd van het alfabet komen te staan. Zo dat zien aan het einde van de rit. Uh, 15. Oevaze. Nistal. Nistal. Nis Kala. Hol. Ot. We. Ot. We. halkala Zestien. Limokoma. Hij zegt. En daardoor. Uh, uh, kwam dus omhoog elke letter, dus naar de schepper eerst steeg op, naar de schepper elke letter, en daarna ging naar haar eigen plaats eerst opstegen ja, dus opstegen betekent niet dat ze kwam omhoog onthoud dat erg goed, kijk goed niet denken dat ze kwam ergens omhoog nu weten we wat het allemaal is. Zij bleef op haar eigen plaats natuurlijk, maar ze steeg omhoog wat. Man, man erg goed, dat is duidelijk. Dus niet dat de letter zelf, die, die <coughs> ging ergens omhoog naar de Bina, dat kan niet, duidelijk. Maar haar man, haar verzoek kwam daar naartoe. Ook de mens kan het ook niet anders doen, ook de heilige kan, ook de profeet komt nooit ergens naartoe naar bepaalde werelden en die gaat daar vertellen. Kijk naar Jeshayahu, Jeshayas, of, of waar dan ook. Die beschreef dat die, die in zijn, laten we zeggen, in verroering of zo, dat die werd gebracht ergens naartoe in de hemelen en daar staat die dan als het ware engelen, et cetera, ook, ook Jezekiel je, je, je bijvoorbeeld. Is hij daar naartoe gekomen? Absoluut niet, maar in zijn in zijn man, duidelijk, in zijn verzoek, in zijn zuiverheid, duidelijk, in zijn uh, bereidheid, duidelijk, en gereedheid, kan die ook natuurlijk komen tot hogere werelden, maar hij blijft hier op aarde. De hele bedoeling, dat wij hier op aarde, dat doen we niet, omhoog. Er was wel Elia, Eli, dus Eliahu zoals we weten, die gewoon met vlees en bloed door een, door, een, door een wervel zo'n wervelwind omhoog getrokken dat is boven al onze vermogen, omdat ook dat moeten we leren hoe dat allemaal ging ook, ja, dat zo er zijn wel bepaalde momenten, zeer zelden wanneer, omdat hij zich zo had gezuiverd, dat zelfs zijn vlees gaat niets meer van het aard maar het is het, is, het gebeurd dus, duidelijk ja dat, wat het allemaal is, Dat niet de letter zelf die loopt omhoog of zo die gaat naar de, naar de Bina, maar zij trekt van haar eigen plaats, zij weet haar eigen plaats, haar eigen eigenschap, en dan brengt ze vanuit haar eigenschap man omhoog naar de Bina, en de van de Bina geeft dan weer terug aan haar, uiteindelijk, en die mat komt dan weer terug naar die letter, en gaat dan via die letter als via de filter, Filters. en daardoor gaat naar beneden en wordt zichtbaar, iedereen ziet dan he, nee, daar zit wel daar tegenover zit toch wel een eigenschap ten aanzien van die letter aan de kant van de onreine krachten en daar wordt aangezogen aan die eigenschap wordt aan, worden aangezogen de klipot die zuigen dan zestien nog even, paar <coughs> oh, okay. oh, come, come we sod, oh kijk, we zetten, ha ha shashuim, shella kadoosbaruhuim, kol odwe, od. Oh, nu komen we hier. En dat is het geheim. Herinner je nog in het begin dat ons vertelt dat 2000 jaar heeft de schepper zich vermaakt, vermaakt yeah? zichzelf had met die letters. Ja, yeah, was 2000 jaar. Herinner je nog omdat dit Gogma Bina was. En Chogma en Bina, en Bina, die zijn van de orde, van grootte, van de duizend. Chogma duizend. Ja, is, is duizend. Dan hebben we twee, Chogma en Bina, twee. En duizend wordt twee duizend jaar. Op die manier zoger bekleedt alles. Okay, dan, en we zes zood, en dat is, nu gaat hij ons onthullen, dat nog een keer. En dat is het geheim van het zich vermaken van de helige gezegendheid, dus de Bina zich vermaken met alle letters, met elke letters van 17, eh, elk oot we oot, shell beta oot van alle letters van 22 letters van, de, van het alfabet. Mitoch nekinat 18, makom le chole chadwe chadle galot, schlitata keretsono er, zachjes. Eh, door, door het geven, hoe hij vermaakte zichzelf? Hoe, hoe de schepper vermaakte zich met de, met, de, met de letters? Kijk, wat je vertelt. Hoe hij die vermaakte zichzelf? Door het geven. 17, laatste woord. Door het geven. 18. 18. Maar kom, door het geven aan uh, de plaats. Een plaats geven aan de letter. Le gol e gaat, gaat om door het geven aan elke letter een plaats om, om uh, haar eigenschap naar behoren, naar, eigen, naar haar eigen inbreng, tot onthulling te brengen. Dus elke letter gaf die, wat hij, de schepper wist natuurlijk elke, elke eigenschap van elke letter, maar hij liet hen aan allemaal, aan elke letter liet hij, gaf die plaats, dat zij, de elke letter, mocht naar haar Curitano, op haar eigen zoals zij dat wilde. Elke letter gaf die uh, ruimte. Ruimte gaf die op haar, zoals zij dat gewenst, zoals zij dat wenste, elke letter, om haar betoog naar voren te brengen bij de schepper. En hij begon met haar praten op die manier, antwoord te geven, erg vriendelijk op die manier. Ja, dat is dan wat hij zegt, Vermak. Verma vermaken, zich vermaken met de letters. Dus hij gaf van elke letter ruimte, dat zij kon uh, haar eigenschap onthullen. Voor haar, en niet voor de schepper. Duidelijk? Waarom praatte hij, praatte hij met, de, met de letter, met elke letter? Omdat op dat elke letter voor zichzelf haar eigenschap zou leren kennen. Duidelijk. Net zoals bij de bij, de, bij het overbrengen van Israël. Herinnert je nog van overbrengen van Abraham dat hij Israël gebracht als over. En toen, hij, dat, toen hij, dat, hij de mes had omhoog getrokken om Israël al uh, en uh, te, dat, uh, een stoot, te, ja, om hem dan te echt, echt, echt te keilen. Als het ware, om hem te, te doden, als het ware. Op dat moment verschijnen Engels, engel, engel des Heren, ja. De, de Engel van God. Wat heb je gezegd? Uh, hou op, zegt hij. Want nu weet ik dat jij, ja, dat jij bent, ja, dat, dat jij bent, dat jij hoort, hè eh? Lushert. Dat jij luistert dat jij gelooft en dat jij luistert naar, naar, naar mijn stem etc. Dat jij betrouwbaar bent. Nu. Wat is het antwoord? Had de, had de schepper dan van tevoren niet geweten? Nu staat het. Nu, nu weet ik dat jij wel oké okay bent. Had de schepper dan niet geweten? Tot het moment wanneer hij moest uh, echt op het punt stond om echt zijn zoon trouw zijn aan de schepper, om zijn zoon om te brengen. Natuurlijk wist hij, zegt ook zegt op een zegt op een bepaalde plaats, zegt hij dat, vertelt hij hoe dat gaat. Maar wat wilde dan daarmee zeggen de, de schepper? Ik wilde dat jij zou dat leren weet, dat jij zou dat leren dat jij zou weten dat jij het kan, dat jij geloof brengt, dat zo'n groot geloof, dat jij dat voor jezelf weet dat jij kosher bent, duidelijk, en niet dat ik moest weten, ik weet natuurlijk, dat, zo zien we ook hier, dat de schepper ook, op, duidelijk, hè? dat zo de schepper ook hier op dezelfde manier, elke letter nodigde hij uit, om met haar een gesprek te, te, te aan te gaan, et cetera, net zoals bij een goede echt bedrijf, een solide bedrijf, die heeft bijvoorbeeld, weet van tevoren al wie, in aanmerking komt, nog voor de sollicitatieprocedure, weet men al, altijd al, in de regel, al wie al uh, in aanmerking komt voor uh, echt, om, voor een bepaalde functie. Maar er zijn wel bijvoorbeeld twintig gegadigden, en men gaat toch wel met hen in gesprek, als het goed bedreven is. Toch gaat men dan niet om comedie te spelen, maar toch wel kijken naar de anderen, om echt uh, de anderen te vertellen. Nou, met al jouw met al jouw prachtige, prachtige cv, toch hier kom je toch tekort te et cetera, et cetera. En dan wordt de mens, komt na zo'n sollicitatieprocedure, veredeld, echt tevreden moet je eruit komen. Eh, ik heb wel veel dingen, dingen geleerd. Ah, hier ben ik tekort. kort. Nu weet ik mijn eigenschappen veel meer dan voor de sollicitatie. Zo so, ook dezelfde procedure zien we hier bij de bij die letters en de schepper. En nog de laatste twee parallele regeltjes en ze zijn wel klaar. Adeshi it baroo mi aleyhem, mi aleyhem, mi aleyhem, mi toch, mi toch, ah, Zo so so lang heb je ermee gespeeld als het ware, uh, totdat <coughs> tot ze allemaal helder, elke alle letter voor zichzelf helder kan, kon inzien. Uh, wat haar plaats was. Ja, haar eigenschap was. Mi, twintig, Mi mehen zek, eh, La Han hagat, holam, aliada. Dus ik, tot het aan het einde, kijk, tot het aan het einde van de rit, allemaal, al die letters al wisten al, aan het einde van al die sollicitatiegesprekken met de schepper, eh, ze wisten wel welke letter echt geschikt was om door haar eigenschap de wereld te scheppen. Duidelijk? En daardoor kon absoluut daarna niet meer russie zijn en jaloezie zijn tussen die krachten in het heelal. Iedereen begreep het? Iedereen begreep daarna aan het einde van de sollicitatieprocedure dat de letter B is de enige die dan alleen maar uh, absoluut geschikt is uh, om, om, de, om door haar eigenschap de wereld te scheppen. En de laatste zin... We en dat is wat geschreven staat, 21 leel boven, Utrin Alpin, Alfin, Shanin, de Lo Bara Alba. En dan wat we hebben aan het begin van het, van het hele artikel gelezen dat. En 2000 jaar, uh, uh, 2000 jaar tot uh, voor, het, voor het scheppen van de wereld, uh, keek de schepper naar, naar de letters en vermaakte zich met hen. nog. Probeer morgenavond, begint het belangrijkste, de dag van de, oor van de, de dag waarbij de hele wereld staat op de, op de, op het, op, het, op de weegschaal. Probeer, en de schepper let altijd op de laatste moment. Duidelijk? Zal so alles wat je al uitgesproken had over het jaar, doet er niet toe. Als je nieuw vanaf nieuw Kom je naar huis, probeer morgenavond, absoluut tot morgenavond je goed voorbereiden. Morgenavond absoluut in schoonheid, in, in vertrouwen, in enorme geloof en enorme zuiverheid door, door te brengen. De hele dag van de, uh, wanneer is dat? Van zaterdag, ja? Van zaterdag, nee, zaterdag begint dit. Vrijdag, huh? vrijdag, vrijdag 7 uur begint dit. De hele dag zaterdag en de hele dag zondag. Die twee dagen, want twee dagen, die zijn echt twee dagen moeten wij we wel houden, alleen deze. Die twee dagen, dus vrijdag, ja, begint het vrijdagavond om zeven uur. Alles schoon houden. Relaties van jou probeer het. Maandag hebben we dan genoeg, et cetera. Maar nu probeer alles, alleen concentratie op de schepper. Jij zal zien, hele, al het. Budget voor al het goede wordt nu gewogen op die twee dagen. Want zo de schepping, de krachten, scheppende krachten nu komen dan op die dagen, elke jaar weer terug naar die baan, weer terug. En daar moeten wij gebruik van maken, want wij leren, het zal ons leven. Duidelijk? Het beste en het, het, het, het, het goede oordeel aan ieder.